Goedemiddag, ik ben Martijn Middel en dit is het nieuws van NOS op 3. De Oekraïnse president Zelensky heeft het Europees parlement toegesproken. Hij was in Brussel te zien via een videoverbinding, vertelt verslaggever Kiesia Hekster. Dit was eigenlijk de eerste keer dat we die hele toespraak zelf ook konden meekijken. We hebben van premier Rutte en van minister Hoekstra wel gehoord... dat Zelensky ook in hun vergaderingen aanwezig was en hoe emotioneel dat was. Maar nu konden we het allemaal zelf zien. Zelensky riep de EU op om Oekraïne niet te laten vallen... Zonder de EU staat zijn land er alleen voor, zegt hij. Veel parlementsleden lieten zien dat ze de Oekraïnse president steunen. Je zag in het Europees parlement ook heel veel emotie. Het viel me op bijvoorbeeld dat de tolk die die toespraak vertaalde zelf ook in tranen was. Je zag heel veel Europarlementariërs met t-shirts in de kleuren van de Oekraïnse vlag. Er was een hele lange staande ovatie voor de ambassadeur hier in Brussel van Oekraïne. En ook natuurlijk een lange staande ovatie voor Zelensky zelf. Echt wel een heel indrukwekkende toespraak. De VN verwacht dat de komende weken rond de 4 miljoen Oekraïners de grens oversteken om te vluchten voor het geweld. Op dit moment zijn meer dan 500.000 Oekraïners gevlucht. De meeste van hen zitten in buurlanden Polen, Hongarije en Roemenië. Mensen die uit Oekraïne vluchten mogen in Nederland gratis met trein reizen. Ook in andere landen maken spoorbedrijven dat mogelijk. Duitsland, Oostenrijk, Frankrijk en België. De verwachting is dat er een hoop vluchtelingen deze kant op komen. En de NS wil zo toch een beetje helpen. Er zijn natuurlijk treinen die gewoon uiteindelijk vanuit Duitsland, Oostenrijk... Frankrijk en België naar Nederland reizen. Als reizigers daarin terechtkomen met bestemming Nederland... dan kunnen ze dus op vertoon van hun identiteitsbewijs of paspoort gratis reizen. En eenmaal in Nederland krijgen ze dan een dagkaart... zodat ze zelf nog op pad kunnen voor het laatste stukje van hun reis.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 Op de A9 Amstelveen richting Alkmaar staat tussen knoop het Rotterpolleplein en Beverwijk Oost 2 kilometer file. En 242 Middenmeer richting Alkmaar, een file van 4 kilometer tussen Heruugowaat en de Leegwaterbrug. En het staat daar stil. En tot zover de verkeersinformatie. <middelen van> de <A9>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 Het begin van de tweede uur van Zandvoort op zondag. Op deze wat betreft het weer in ieder geval goede zondagmiddag. Heerlijke zonnetje in Zandvoort. En dat betekent veel mensen op weg. Ook nog steeds richting onze kustplaats. Om even een lekkere strandwandeling te... ...te doen en een visje of een patatje te eten, Albert-Jan. Want er staat een file van drie kilometer op dit moment Zandvoort in... ...met een vertraging van ruim 20 minuten. Dus houd daar rekening mee als je nog deze kant op wil komen. En dan op zoek naar een plekje voor je auto. Ja, dat plekje, dat uh, gaat een uh, moeilijkheidje worden. Ja, want als je die webcam ziet, dan uh, staan er uh, files bij de parkeerplaats. Goed, uh, tweede uur, Zandvoort op zondag. Welkom terug, luisteraars en kijkers niet te vergeten. Uh, zoals u van ons gewend bent gaan we op zondag 2 uur altijd de regio in. En uh, we gaan straks allereerst naar de Zaanstreek-Waterland, naar het plaatsje Dochrum. Want daar worden coronahonden massaal weer opgevangen. Opge Want uh, ja, veel mensen werkten natuurlijk thuis in de, de, in de periode van corona. Dus dat was allemaal, die opvang uh, was het dus niet druk. Maar uh, nu uh, toch ook weer veel mensen uh, naar het werk toe gaan. Uh, is de, uh, de opvang overweldigd met een aantal heleboel enthousiaste honden. Die dan uh, de overdag daar uh, uh, kunnen worden opgevangen. En daar hebben we een bijdrage van uh, vanuit het plaatsje Dochren. Verder gaan we ook naar Alkmaar. Want er zijn natuurlijk in die coronaperiode zijn natuurlijk een heleboel initiatieven ontplooit. Om toch bezig te zijn tijdens die coronaperiode. En ook mensen te kunnen helpen. Uh, en uh, ja, je zag op een gegeven moment ook weer de SRV-wagen terug in het straatbeeld, om het zo maar eens te zeggen. En uh, dus zo ook in Alkmaar. En uh, ondanks het feit dat de corona dus nu tussen aanhalingstekens uh, voorbij is, blijft de SRV-wagen uh, rijden in Alkmaar. En maar heeft ze assortiment aangepast. Ook daar hebben we een bijdrage over. En tot slot ja, gaan we ook naar Driehuis, want het IJspaleis in Driehuis. Nou, wie kent het niet, hè? Heerlijk, ja, ijsje erbij. daar op die rotonde op de hoek. Oma Kors, inmiddels 99 jaar, die heeft de zaak door de jaren heen opgestart en begonnen. Maar nu is het tijd voor de kleinkinderen om de, de honneurs waar te nemen van het IJspaleis. En dat werd feestelijk gevierd uiteraard met een ijsje. En oma Kors deed daar ook acte de présence. Ook daar hebben we een bijdrage van in het, in, in het, onder het motto... Van CFM in de regio, dat allemaal in het tweede uur. Uiteraard uh, vervolgen wij voor u ook de voetbal-eredivisie. Met name de wedstrijden die vandaag gespeeld en, uh, zijn en gespeeld worden. Ik zou zeggen, genoeg reden om ook het, uh, de evenementenagenda niet te vergeten. Half vier hebben we ook nog. Dus ik zeggen, genoeg reden om ook twee uur te blijven luisteren... en kijken naar uw enige echte lokale zender, CFM Zandvoort. En wij wensen alle mensen die momenteel in de file richting Zandvoort staan... heel veel sterkte toe, want uh, ja, met zonnetjes zo op de auto... zou de temperatuur wel behoorlijk uh, oplopen. Mocht je niet een, uh, echt een hele luxe airco nog uh, in je auto hebben natuurlijk... dan heb je er geen last van. Nou ja, voor uh, al die mensen gaan we de volgende plaat rijden. Het gaat over de West Coast. Hier is One Republic.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 we gotta run from a broken heart Before I turn into a ghost Need a brand new star Get myself headed to the coast when it ain't that far Yeah, they got sun in LA And some shining stars Weer twee hits uh, achter elkaar. Als eerste uh, de nieuwe single van uh, One Republic. Jordan, de West Coast. En daarachteraan Billy Ocean. En een gouden oude uit... Uh, nou, volgens mij ergens ook rond uh, 83. Dat was uh, Your Only Human. Voor Zandvoort en de regio. Ja, en zoals uh, gebruikelijk in de tweede uur van Zandvoort op zondag... duikelen we de regio in, uh, Albert-Jan. Ja, klopt. En we gaan uh, naar de streek uh, zaanstreek waterland En wel naar doch -Ren. Want uh, coronahonden worden weer massaal naar de opvang gebracht. Nauwelijks plaats en wachtlijsten al daar. En dan heb ik het niet over dieren, dieren, uh, uh, dierentuizen, om het zo maar te zeggen... maar gewoon op opvang. Want nu bijna alle coronamaatregelen zijn opgeheven... zie je enorme drukte bij de hondenopvang. Tijdens de pandemie hebben veel mensen die thuis moesten werken... een hond genomen voor de gezelligheid. Die hond moet na, nu naar de opvang als de baasje weer naar kantoor kan. Bij de opvang is nu vrijwel geen plek meer. Bij Run aan de rand van Purmerend is het net een crash. Zo'n vijftig honden in alle maten springen luid blaffend en keffend rond. En binnen een mum van tijd zit de verslaggever onder de modder. Afkomstig van de vieze poten van de viervoeters die uitgela uitgelaten tegen hem opspringen. Eigenaar van de opvang, Bram Bonhof had het van tevoren al gewaarschuwd. Doe je oude kloffie aan, want je komt helemaal eronder te zitten. Nou, en uh, de verslaggever maakte daar de volgende reportage. Ja, even rustig blijven. Even rustig blijven. De coronamaatregelen zijn zo goed als voorbij. Tijdens de pandemie namen veel mensen een hond omdat ze toch thuis werken. Nu is er bijna geen plek te krijgen in de hondenopvang. Het is wel heel druk hoor. We hebben ook de uitlaatservice met de bussen, dat is vol. Daar hebben we geen, geen plek meer voor. Maar voor de daggevang, nou, je ziet het, we hebben twee hectare bos, daar hebben we nog wel plek voor en dat, is, dat kan wel. Ja, is er een verschil met voor coronatijd? Ja, voor coronatijd ging iedereen vijf dagen werken of drie dagen werken en de bacht ze een hond de hele dag. En tegenwoordig is er heel veel mensen die dan uh, een hond een paar uurtjes brengen of een halve dag. En mensen namen vooral een asielhond. Nou, asielhonden uit, uit, uit Griekenland, Spanje, dat zijn er wel veel. En kunnen die meteen hier terecht? Niet? Nee, niet gelijk. Nee, gelijk. Het is eerst testen, kijken hoe het gaat, of ze het wel kunnen. Sommige honden die komen hier en die denken, oh, het is, word ik weer gedumpt. Word ik weer ergens achtergelaten. Die hebben dat gevoel. Die weten niet wat hier de bedoeling is. En hij, die net hier stond, zeg maar, die de eerste keer ook: oké, okay, dit is wel heel eng. En de tweede keer dacht hij, oh, ik word vanmiddag weer opgehaald. Zo slim zijn ze ook nog. En dacht hij, oh, dat is goed. Maar twee jaar geleden, toen de coronacrisis begon, was het heel anders. Het was echt verschrikkelijk. Het was echt meer dan minstens de helft wat ik wat het normaal had. En dus was wij echt wel een, drie, echt een jaar heeft dat geduurd. Maar goed, iedere keer kwam weer een lockdown. En iedere keer ging je weer naar terug. En dan bouw je weer op en dan ging je weer terug. Zo, en nu? Wat hoop je nu? Ik hoop dat het nu oh. eindelijk eens over is. Oh. Ja. Dat we gewoon normaal. Kijk, ik denk dat corona waarschijnlijk van de winter gewoon weer terugkomt. Maar goed, ik, ik weet het niet. Niemand weet het, denk ik. Nee. Maar goed, je bent blij dat het voorbij is. Ook. Ik ben blij dat het voorbij is dat we weer allemaal lekker kunnen wandelen. En de honden hebben plezier. Nou, de meeste honden hebben plezier. Want ik hoorde er eentje wel grommen trouwens, <laughs> Albert dan. Ik weet niet wat er gebeurde. Maar. <laughs> nou, Dogrun heeft het in ieder geval heel erg druk met de opvang van, van honden. En het is dan een dagopvang. Hè? Dus de mensen me wel weer de hond gelukkig ophalen. Maar toch vrees ik dat uh, op een gegeven moment, uh, ja, als mensen op vakantie gaan en uh, langer uh, denken: van uh, ja, ik, ik zit toch wel een beetje met die hond en uh, dergelijke. Dat ze weer allemaal teruggebracht uh, gaan worden, of in ieder geval heel veel honden, weer uh, naar het asiel. Denk je ook niet? Nou, dat, uh, ik, ik kan me die opmerking voorstellen, maar uh, dat is nu nog niet aan de orde. Laten we het lekker houden op de opvang. S'morgens brengen en s middags dan wel s'avonds weer ophalen. Kijk, dan vinden we het goed. Dan vinden we het goed. Zo is het. Nou ja, dank aan uh, NH-nieuws voor het uh, maken van uh, deze reportage. Bij al die uh, blije honden daar uh, bij Dog Run. Straks uh, meer uit de regio, maar er is weer meer muziek. Hier is Bon Jovi. We deden even lekker ruig met uh, Bon Jovi en Living on a Prayer. Nou, iedereen die nog uh, op, uh, op weg is uh, richting Zandvoort... je moet rekening houden met een uh, file richting uh, onze badplaats... van uh, ongeveer uh, drie kilometer. Dat betekent een uh, vertraging van uh, ruim twintig minuten. Dus u bent gewaarschuwd. We gaan eens even kijken naar uh, de eerder divisie, de wedstrijden... die uh, vandaag uh, gespeeld zijn. En eentje is momenteel aan de gang en daar is het uh, op dit moment rust. Maar die wedstrijd, uh, ja, gaan we die ook melden of niet? Die gaan we wel melden. Oké, okay, oké. Okay. Nou, we beginnen eerst bij de wedstrijd die om kwart over twaalf uh, aangevangen waren. En inmiddels ten einde. Ja, ik begin wel. Uh, <laughs> inmiddels afgelopen, de wedstrijd, de wedstrijd uh, die om kwart over twaalf is begonnen. AZ thuis tegen Feyenoord, eindstand 2 tegen 1. Nou, het werd flink uh, gescoord door Vitesse bij de wedstrijd Vitesse NEC. Daar werd het 4 tegen 1. Ik heb toch niet goed gerekend. Uh, half drie begonnen. De wedstrijd Sparta-Rotterdam tegen PSV. En daar is de ruststand 1 tegen 0. En uh, dat was een, in de 32e minuut scoorde Tij voor Sparta. Uh, op dit moment heeft uh, PSV drie gele kaarten ontvangen en uh, Sparta 1. Dus dat is een al turbulente wedstrijd. Nou We krijgen straks om kwart voor vijf nog uh, Coet Eagles tegen Ajax... En uh, dan om 8 uur, ik, uh, een rare tijd, maar goed. Uh, 8 uur vanavond uh, uh, gaan we naar Heerenveen, Want SC Heerenveen ontvangt daar SC Utrecht. Nou, de lampengatters die moeten nog even flink aan, uh, aan de bak uh, daar in het uh, kasteel. Want ze staan achter met 0 tegen 1. De grote hit van uh, Shy Coltrane, hoor je. Het is uh, half vier geworden bij uh, CFM. En overal uh, trouwens uh, hier in, in Nederland in ieder geval. Uh, we gaan uh, de evenementen met je doornemen. Want uh, ja, de coronamaatregelen die zijn uh, flink versoepeld. Er is nog maar weinig uh, over van uh, alle maatregelen die we gehad hebben. En dat betekent weer meer evenementen mogelijk. Ja, en wat ook uh, terug is van weg geweest is de, de, toch heel bekend in Zandvoort. De rommelmarkt komt weer terug. De kleine, maar sfeervolle rommelmarkt... zal op 6 maart terugkeren in theater, de, naar Theater De Krocht. Nu bijna alle maatregelen, zoals gezegd... vanwege corona, komen te vervallen. En dat maakt het theater afgelopen week bekend. De altijd gezellige rommelmarkt... zal op 6 maart van 10 uur s morgens tot 4 uur weer te bezoeken zijn... Iedereen is van harte welkom in de krocht om weer eens lekker te komen snuffelen. Er zijn nog maar een paar aantal plekken beschikbaar om op de Rommelmarkt te staan. Aanmelden kan voor 10 euro per tafel via rommelmarktzandvoortapenstaartje gmail.com. Rommelmarkt -gmail op 6 maart 2022 is hij weer terug. De Rommelmarkt in Theater de Krocht van 10 uur morgens tot 4 uur middags.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 Lijkt het jouw kind nou leuk om mee te lopen, schrijf je dan uh, online in via www.zandvoortcircuitrun.nl www En ontvang het startnummer met tijdregistratie per post thuis. De inschrijving van slechts 5 euro is inclusief een unieke medaille en een flesje water bij de finish. Ouders kunnen zich ook nog inschrijven voor de 4, 12, dan wel de 16,1 kilometer.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 dat dan weer in ere hersteld is. En sommige luisteraars, Albert-Jan, die zullen het helemaal niet begrijpen... want die denken, ik heb vandaag mensen zien uh, rennen over het uh, circuit. Ja. Nou, dat is uh, vandaag inderdaad uh, de eerste editie geweest... van de Pre-Circuit Run, georganiseerd uh, door uh, Le Champion. En daar hebben 300 uh, deelnemers meegedaan... Aan, uh, aan de eerste editie van deze voorbereiding op de Circuit run Oké, okay, dan gaan we natuurlijk naar de culturele instellingen in z'n Ook die... Uh, ze hebben hun agenda's uh, weer geacti geactiveerd en bijgewerkt. Zoals uh, bijvoorbeeld Classic Concerts heeft inmiddels al uh, onder het uh, nieuwe bestuur... hun eerste Classic Concert uh, concert alweer uh, achter de rug. Dus kijk voor meer informatie en de kalender voor Classic Concerts op www.classicconcerts.nl. Natuurlijk, het Zandvoortsmuseum uh, heeft ook in de pandemie niet stilgezeten. En nu uh, kunt u in alle rust de beeldenroute uh, gaan wandelen... U kunt dat op eigen initiatief doen, maar u kunt dat ook uh, in groepsverband doen. Maar ook in het museum zijn er diverse activiteiten. Ook uh, de, het, uh, de exposities in uh, de, het voormalige raadhuis op de Begane Grond zijn uh, nog te bezoeken op de vrijdag, zaterdag en zondag. Maar kijk voor meer informatie naar www.zandvoortsmuseum.nl ook Jazz in Zandvoort is weer druk bezig met de agenda. Kijk daarvoor de actuele informatie op www.jazzinzandvoort.nl En natuurlijk ook uh, alle andere culturele activiteiten en groeperingen zijn weer actief. Dus kijk alles even na op hun, de diverse websites voor een actueel overzicht. Dankjewel Albitjan! You're the red, we're of creatures By the rain, in the beach Watch your neck, nice to meet you Beautiful water, You're the red, we're of creatures By the rain, in the beach, on the beach Dat was de nieuwe single van Felix en Rain in Ibiza. Ja, ook daar kan het uiteraard regenen. Nou ja, zo dadelijk gaan we het hebben over inderdaad de dingen die na corona blijven, die eigenlijk in die coronatijd zijn ontstaan. I said a hip hop, the hippie, the hippie, the hippie, the hippie, the hippie. But you don't stop the rockin' to the bang, man. We can say up, jump the boogie to the rhythm of the boogie to the beat. Now what you hear is not a test, I'm rappin' to the beat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 tell you why. You see, I'm six foot one and I'm tons of fun and I guess to a T. You see, I got more clothes than Muhammad Ali and I dress so fresh as me. I got bodyguards, I got two big cars that definitely ain't the whack. I got a licking continental and a sunroof Cadillac. So after school, I take a dip in the pool, which is really on the wall. I got a color TV so I can see the Knicks play basketball. Hear me talking about checkbook, credit cards, mama,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 face and I bear a of All I to do, ladies, is hypnotize. Sing on and on and on and on and on The beat don't stop until the break of dawn. Sing it on and on and on and on and on. Like a hot butter to pop to pop to pop. Give it to me, pop to pop, pop. You don't dare stop or come alive, y'all. Give me what you got. I guess by now you can take a hunch and find that I am the baby of the bunch, but that's okay. I still keep it strong because all I'm here to do is just wiggle your behind. Sing it on and on and on and on. The beat don't stop until the break of dawn. Sing it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 Echt een uh, plaatje uh, uh, bij het begin van de, van de rap zeg maar, uh, in de wereld. Je de Sugar Hill Gang. Voor Zandvoort en de regio. De tweede deuren uh, hebben we altijd uh, berichten uit de regio voor je. En uh, dit keer gaan we het hebben over een uh, mooie corona-initiatief. Wat gewoon blijft, uh, Albert-Jan? Ja, ondanks het feit dat de coronaregels, allemaal maatregelen, vrijwel overal zijn verdwenen. Maar sommige initiatieven die tijdens de pandemie zijn ontstaan verdwijnen niet. Mensen vragen of ik nog wel blijf komen, al dus Tom Nedersticht uit Alkmaar... die met een SRV-wagen door Alkmaar rijdt. De supermarkt op Wielen is tijdens de coronapandemie ontstaan... en bijna niet meer weg te denken uit de regio Alkmaar. Jongeren associëren het vooral met de familie Vlodder, lacht Tom Nedersticht. In zijn wagen liggen vooral lokale producten en luxe maaltijden om thuis op te warmen. Onze collega's van NHTV maakten er de volgende reportage over. De jonge lui die, die, die linken het aan Vlodder. <laughs> aan de SRV-wagen van Vlodder. Maar dat is hem niet, want we zijn even dan. is dat. Vanaf vandaag zijn vrijwel alle coronamaatregelen weer weg. En ondanks dat blijven bepaalde in corona ontstaande activiteiten bestaan. Zo ook deze SRV-wagen waar Tom in Alkmaar en omstreken mee rondrijdt. Na het horen van deze bel weten buurtbewoners dat hij er is. En kunnen zij hun slag slaan in het vooral lokale assortiment. We hebben uh, kaas en noten van, uh, van de plaatselijke kaasboer. We hebben brood van uh, bekende bakker uit Alkmaar ook weer. We hebben van de keurslagen vleeswaren mee. We hebben uh, lekkere borst mee en dat soort dingen. We hebben nou ja, altijd wat groenten, wat, wat snoep voor de kinderen, fruit. Naast het lokaal shoppen kunnen mensen ook luxe opwarmmaaltijden kopen. Wat tijdens corona erg populair is geworden. Nou ja, ondanks dat de restaurants weer open zijn, zijn er een hoop mensen die het toch prettig vinden om, uh, om thuis uh, te eten. En evengoed uh, op restaurantniveau het eten willen hebben. En dat is wat wij hier hebben. Zeg maar. Dus we hebben ja, allemaal verschillende gerechten. Uh, we hebben uh, pasta met gamba. We hebben lekkere roti, we hebben lekkere soepjes. Hier hebben we carpacciootjes, we hebben burritos, uh, salades. Uh, en het heeft er ook voor gezorgd dat uh, ja, we zijn nu bezig met een bedrijfje opstarten dat heet Plumalicious om dit nog verder uit te breiden buiten de SCV wagen om. Hiermee spelen ze in op blijvende veranderingen in ons gedrag. Deze veranderingen ziet Duncan uit Haalem ook. Hij geeft buitensportlessen. Vergeleken met voor corona zijn de groepen groter geworden. Ja, helemaal aan het uh, begin zeg maar van uh, toen corona er was uh, kwamen er veel meer mensen buitensporten. Toen hebben mensen zelf ook kunnen ervaren van, uh, dat het, uh, ja, je wordt er, uh, krijgt er energie krijgt van, uh, mensen komen al veel binnen uh, en als je dan ook nog eens binnen gaat sporten, ja, dan blijf je helemaal, kom je helemaal niet meer buiten. Dus uh, mensen hebben mooi zelf kunnen ervaren dat uh, ja, het buitensporten veel voordelen heeft. En hey, nu is het rot weer vandaag. Het gaat altijd door. Ja, mooie reportage van uh, onze collega's van uh, NH Nieuws. De buitensport -Jan, dat buitensport, Albert-Jan, dat sla ik uh, even over, maar die SCV-wagen. Ja. Ik zag daar die producten in liggen van, uh, van Tom. Ja. Nou, dat zag er uh, prachtig uit. En vooral die maaltijden, dat is ideaal voor mij. Gewoon de magnetron in en uh, ga met die bananen. Uh, Sterrenniveau. En ik bedoel, het is hartstikke leuk. het zijn lokale ondernemers die dus uh, hun producten aan die SCV-kar leveren. En hij gaat er gewoon mee, de boer op. Dus, uh, ja, hele mooie Je ondersteunt ook de lokale ondernemers daarmee. Zeker, niet, En niet, zeker. Alleen de, uh, niet alleen de klanten. Nee, geweldig. Maar ik geloof dat hij doorgaat. Ja, gelukkig wel. Ja. Dus uh, nou, in ieder geval toch iets uh, moois weer aan uh, corona overgehouden. We hebben een verzoekplaat, uh, Albert-Jan. Ja, en uh, dat uh, zijn we niet de lulligste, hè? Nee, nee, nee, we gaan hem gewoon draaien. We doen. Nathalie.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 La place rouge était vide. Je lui pris son bras et la souris. Il avait des cheveux blancs, mon guide. Nathalie, Nathalie. Dans sa chambre, à l'université.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 et dans la chantée et puis ils ont débouché en riant à l'avance du champagne de France et dans la dansée ouais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 We draaiden hem op verzoek. Dat was Nathalie. FN. Voor Zandvoort en de regio. Met dit uh, weer van vandaag. Lekker zonnetje hier in Zandvoort. Uh, krijg je gewoon zin in een ijsje. Ja, wat zal het druk zijn? In, uh, niet alleen hier in Zandvoort, maar ook bij uh, het ijspaleis Driehuis. Het ijspaleis in Driehuis is een begrip in de Eimond. Als het ook maar een beetje mooi weer is... vormt zich meteen een rij op de stoep voor de winkel. Het is al decennia lang zo dat het als het aan de nieuwe eigenaren ligt, zal het ook nog de komende jaren zo blijven. Karel en Adriaan Kors hebben de zaak overgenomen van hun neef Rob Kok, die de IJssel ruim 25 jaar heeft gerund. Karel en Adriaan zijn als het ware opgegroeid in, de IJs-, in het IJspaleis. Hun ouders hebben jarenlang in de zaak gestaan en daarvoor hun opa en oma. En oma Kors, inmiddels 99 jaar oud, die verrichtte de openingshandeling. Een emotioneel moment, zegt ze. Het is heel bijzonder dat het eerst mijn kinderen en nu mijn kleinkinderen hier ijs verkopen. Ik vind het prachtig. Het is een mooi sluitstuk. De cirkel is rond, al dus oma Kors. Uh, de collega's van NH waren bij uh, de feestelijke opening aanwezig. Het is geen weer voor ijs. Aan de andere kant, het is altijd tijd voor een ijsje en zeker bij deze gelegenheid. Het beroemde IJspaleis Driehuis is een tijdje dicht geweest, maar viert vandaag de heropening. En daarvoor is niemand minder dan de 99-jarige oma Porst de hoofdgast. Zij is de zaak op deze plek ooit begonnen met haar man en is de oma van de nieuwe eigenaren. Dat ik dit nog weer beleef, dat er toch alweer kleinkinderen komen in de zaak. Vind ik dan toch wel heel leuk dat wij, wat wij opgebouwd hebben, mijn man en ik. Wat voor advies zou je ze willen meegeven? Dat ze altijd moeten zorgen dat ze schone handen, schone nagels... en schone kleding aan hebben. En altijd een goed humeur. De mensen komen hier om zich te tracteren en dan moet je niet het zaggerijne gezicht achter die tomoe zien. Wat we bij Van Oma hebben meegekregen is altijd uh, vers ijs draaien. Doe het op de ambachtelijke manier en uh, sta achter je ijs. Dus weet wat er in je ijs gaat en uh, wees je daar ook bewust van. En altijd met een glimlach. Ja, dat, sowieso, dat ja. sowieso. Je moet altijd lachen. Ja. De twee broers die de boer gaan runnen zijn als het ware opgegroeid in het ijspaleis... ...van eerst hun opa en oma en daarna hun ouders. Maar ervaring met ijs maken hadden ze tot een half jaar. Ik ben je je Dank u wel. Kijk, we hebben wel al maanden hier naartoe gewerkt. En we staan hier al maanden uh, alleen in de keuken met elkaar. En uh, alleen is niet helemaal waar met ons ouders erbij. En uh, ja, we hebben het de hele tijd zelf geproefd. En, uh, en de buren hebben het geproefd. Maar nu komen er echt mensen langs die, het, ja, die kennen wij persoonlijk niet. En dan, als iemand dan ja, dan, dan word ik ook blij. Goeie, hoe smaakt het ijsje? Het smaakt heerlijk. Ik zou het zelf gemaakt hebben. Zo lekker is het. <tied> We gingen naar uh, Driehuis toe, naar het uh, IJspaleis. Ja, daar hoort natuurlijk achteraan deze platen. Uh, ja, lekkere platen uit heel de jaren 70, Die Archies en Sugar, Sugar. Ik had hem al klaarstaan nog voordat ik wist trouwens dat jij uh, dit onderwerp ging doen. Dus dat, uh, okay. dat is gewoon puur toeval, gewoon. Nou. We gaan het uh, nog even hebben over uh, voetbal. Want, uh, we zitten momenteel in de 63e minuut van de wedstrijd uh, Sparta Rotterdam tegen PSV. Inmiddels uh, zijn ze dus weer de klinkkamer uit en dat is goed begonnen voor PSV. Ja, die hebben gescoord. Maar ja, wat vind je het gek tegen tien man? Ja, daar ja. <laughs> <laughs> Oké. Okay. In de 54e minuut kreeg verschuren uh, van Sparta een rode kaart. En uh, daarmee heeft PSP natuurlijk gelijk van geprofiteerd. Tussenstand inderdaad, 1 tegen 1. Dan hebben we kwart voor vijf nog Go Ahead Eagles tegen Ajax. En dan om acht uur vanavond SC Heerenveen neemt het dan op tegen FC Utrecht. Wij zijn er zometeen weer uh, na dit uh, plaatje.